5 uur. Jeroen van Kam met het CNW-journaal. Links langs een passagiersvliegtuig gevlogen. Dat gebeurde gisteravond vlak voor de landing van een KLM Boeing, meldt RTVNH. Het passagiersvliegtuig was op een paar honderd meter hoogte... toen de piloten op enkele tientallen meters afstand het onbemande vliegtuigje zagen. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de drone. Ruim een maand geleden waren er drie incidenten met drones bij Schiphol. Kort daarna kondigt het kabinet aan dat er strengere regels komen... voor het gebruik van onbemande vliegtuigjes mm <sighs> In de Poolse hoofdstad Warschau zijn naar schatting een kwart miljoen mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de rechtsnationalistische regering. De Verenigde Oppositie, van linkse en liberale partijen, had een manifestatie georganiseerd een protest tegen de bemoeienis van de Poolse regering met de media en justitie. De betogers betuigen steun aan Brussel, dat zich kritisch heeft uitgelaten over de machtspolitiek van de nationalisten. Er is afgelopen tijd vaker gedemonstreerd tegen de regering, maar nooit eerder kwamen zoveel betogers bijeen. Er was in Warschau ook een kleine tegendemonstratie, daar kwamen zo'n duizend mensen op af. Op de Dam in Amsterdam is een monument onthuld... voor de slachtoffers van het bloedbad op de Dam... twee dagen na de bevrijding in 1945. Daarbij vielen 31 doden en honderden gewonden. Duitse militairen schoten vanuit een gebouw... in de tijd in het wilde weg op de duizenden feestvierende mensen. Het monument bestaat uit 31 naamstenen... die liggen tussen het Damrak en de Nieuwendijk. Burgemeester van der Laan van Amsterdam onthulde het monument... samen met de nabestaanden van de slachtoffers. Bijna een kwart van de bezoekers van de zeer succesvolle Jeroen Bos tentoonstelling kwam uit het buitenland, heeft het Noord-Brabantse Museum bekendgemaakt. Dit weekend stopt de tentoonstelling in Den Bosch. Sinds de opening in februari trok de expositie zo'n 400.000 bezoekers. Mensen uit 81 landen kochten via de website een kaartje. De meeste buitenlandse bezoekers kwamen uit België, Duitsland en Engeland. Het weer, veel zon, het is 22 graden op de Wadden... tot lokaal 27 in de rest van het land. Ook morgen en maandag is er veel zon en dan wordt het een graad of 24. Dit was het NOS. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Cosa qui. E se ti fa soffrire un po', unisci la vivendola. N'è l'unica maniera. Sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi. Afferra questo istante, e stringi più che puoi, più che puoi. Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione d'entro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. You got a chance to give to feel love's deepest pain you cannot heal, it shatters every memory.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 Dan Pewkip Hoy. En uh, dat was Share uh, met uh, Eros Ramazotti. Uh, goedemiddag, uh, entertainend voor jou. Hier bij ZFM vanuit Zandvoort met dat uh, stralende mooie weer. En ik heb uh, natuurlijk de gast hier op visite van The Sidekick. Hallo. Goedemiddag. Ja, uh, de, de album Als ik Jou zie staan, geloof ik. Hè? Is ja, dat het? klopt. Ja, ja. Ja, ik moet het uh, even uit mijn hoofd doen. <laughs> nou, je zit heel goed hoor. Ja, ja, nee? nou, ja leuk. te horen. maar? Nou, het weer zit ook mee. Dus, nou, wat. Uh, wat uh, hebben jullie een goede reis gehad hier naartoe? Ja, zeggen. absoluut. Huh? Lekker huh? op ons gemakje. Ja, ja hoor, we konden lekker doorrijden. Dus uh, helemaal goed gekomen. Geen filers, geen rare dingen. Nee, helemaal ja. niet. En wat een mooie studio hier. Nou, mooi Wauw. Ja, he? <laughs> ja. Kijk. absoluut. Ja, nou, ja het, is, het is niet groot, maar... Uh, ja, nou, het, het is, is mooi hoor. Nou, we hebben er al wat, uh, uh, hey? wat, wat, wat, wat gezien, maar... Uh, ja, ik weet niet wat je groot maar dit is toch wel ruim. Was, ja, toch? Ja. Ja, ja, je bedoelt, ja, je moet niet ja. naar de studio's van 5 kijken en dergelijke. Nee. nee, maar goed, ik bedoel Een prachtige locatie. Ja, ja. Nou, de locatie is het, scoort het niet aan. Met, ja. met dit weer zeker niet. Zitten ja. zit er lekker ja. aan de Sina's Ja, ja. Nou, ja. ja, het is helemaal niet, niet echt koud. Nee. Ik sta, sta hier ook nog steeds te zweten, na te zweten van, uh, van al dat fietsen. <laughs> nou hoor. Ga, iedereen gaf aan, ga op de scooter. Ja. Ja. Heren. J J jullie zijn ja. broers? Ja. Wij zijn broers, ja. Inderdaad, ja. dat klopt dus, helemaal. Dus dat, uh, ja. dat klopt. Dat, uh, ja, maakt het makkelijk om te vertellen eventjes waar jullie vandaan komen en hoe en wat. Ja, we nou. komen uit Den Haag en we zijn inderdaad uh, broers. Ik, ik ben de jongste, dat zou je niet zeggen. Maar uh, ik ben van de melkboer, nee hoor. <laughs> nee, nee uh, ja, we hebben 30 jaar in de muziek al. Alweer zo lang. Ja, lol. inderdaad. We begonnen vanuit een coverband. Dat dus we 25 jaar gedaan, uh, hebben we dat gedaan. Dat heette only for. Mijn vader die was daar ook nog bassist in en een hele goede vriend. Dus een soort familieband. Ja. En dat stopte eigenlijk in 2012. En toen wilden we nu stoppen, hè Fred? Nee, we hadden nog geen zin uh, om te stoppen. En Dus uh, Sidekick deden we ernaast, naast de band. Vandaar, vandaar de naam Sidekick. Ja, klopt. Ah, en uh, nou, eigenlijk 2012 uh, vol gas uh, er tegenaan gegaan. En uh, gelijk naar, uh, naar Oostenrijk. Ja, een beetje uh, de -ski feest. -ski -feest daar, zijn, daar zijn we best wel goed in, als ik het zelf mag zeggen. We lekker een feestje behouden, lekker mensen vermaken en, dan ja, en lekker genieten. Jullie ja. hebben ook een, een nummer met Def Rhymes gedaan, geloof ik. Ja, ja, ja. dat klopt. Dat klopt. Dat dat was ons was onze eerste. De eerste, onze eerste single. Ja, ja. Klopt. Nou, dat dat ja. ging over een blote kont of zo? Ja, mooi bidden. Was, was ze ja mooie ja, bidden. dat. Ja, mooie bidden natuurlijk. Dev Rijns. Ja, mooie ja. billen. Als je het over je last gaat hebben met Def Rhymes gaat het nooit goed komen. <laughs> nee, <laughs> nee. <laughs> uh, Traumafasie was er ook nog. Uh, ja, Edgar, die, die konden we al een tijdje vanuit de band zien. En ja. uh, in Oostenrijk zaten we een keer te praten van... jongen heb je zin om eens een keer een single met ons te maken? Hij zegt, nou, kijken wel even, kijken wel. Nou, terug in Nederland om een heel lang verhaal kort te maken. Hebben we een demo gemaakt met al zijn hitjes erin verwerkt, zeg maar, qua tekst. Oh, okay. En dat vond hij zo leuk. En toen zei hij, ja, nou voel ik me vrijwillig verplicht. Dus, nou uh, ja, deed hij mee in de studio gedoken. En, uh, nou, ook één groot feest. Hele leuke tijd gehad met hem, ja. ja. En nog steeds contact door met de heren. Dus dat ja. gaat ook goed. Ja. Ongetwijfeld. In ja. ja. de muziekwereld, dat, uh, een klein wereldje. Zeker. Ja. Hey, nou staan jullie op de, op de koffer wel met z'n maar Zijn jullie met z'n drieën of zijn jullie echt met z'n tweeën? Hey, we zijn met z'n tweeën en de dame in het midden die heeft een, toch wel een prominente rol in de videoclip. Ja. En we vonden deze foto eigenlijk zo leuk. Ik zei: Ja, kom op, we gaan niet interessant en moeilijk lopen. Ja, het is een beetje inderdaad uh, oldschool, hè? Ja, en tegen die twee, ja. uh, twee uh, wat uh, oudere jonge boys. Ja. <laughs> ik denk, moet er toch ook nog wat leuks op staan, natuurlijk. Ja, is dus. een beetje in de, in de midlife-crisis. <laughs> hey, eh, ik ga even het nummertje uh. voor jullie draaien. En als ik jou zie staan, nou, zullen we het doen. Gezellig. Ja. Leuk. Oké. Okay. Dit is Rock and Roll Radio. Uit. Oh, ik ben mijn vrijgezellig, ga ik door het geluid Yeah, ik leef maar één keer, dus weet ik wat ik doe mijn mama gilt me nou, ben je levensmoer? moe Laat mij hem maar gaan met Yes, I love you too Dus geur ik op mijn bike na de eerste bar Bestellen whisky on de rocks, maar haar nog in de bar.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 Goeie oh, Yeah. Als ik jou zie staan, sidekick. Hier op visite bij ZFM Entertainment for You. Heren. Lekker. Ja, lekker, lekker, hè? hè? Ja, toch ja. lekkere ja. klanken, zeker met deze temperaturen. Ja, heerlijk, heerlijk. Wel met de echo erbij. Ja, absoluut. Ik krijgt er alleen nog warmer van. Ja, met de echo, ja. ja. Uh, Verlief, verloofd, vertrouwd. Allebei uh, goud. Allebei vertrouwd. Allebei al... Allebei Opa, ja, ook, ook dat nog, <laughs> ook, ook dat, dat nog, nog. Ja, ook dat nog, allemaal kids en <laughs> allemaal en, uh, kids, ja, een soort Kelly family, family, hè? <laughs> ja, <eigenlijk. laughs> hey, uh, valt er nog wat er eigenlijk te liegen over dit nummer? Ja, er valt altijd wel wat te liegen, toch? Nou, het leuke is, uh, ja. nou, misschien een beetje het ontstaan, hè? Hoe, Waarom doe je een and rolletje? Ja. nou, goed. Je ziet uh, toch wel uh, in de periode, zeg maar, hè, in het verleden. In de Ja, in de menopauze. Dan, dan, ja, ja. menopauze. <laughs> ja. Nee, maar goed, zeg maar, in het verleden: mijn vader is echt een beetje uit de rock'n'roll tijd. Ja. En ja, mijn moeder was echt van het Nederlands-talige, dus dat was een leuke, heerlijke clash. Dus dat, dat hebben we eigenlijk leuke wel, wel meegekregen. En uh, ja, voor de verdere rest, ja, muziek maken vinden we ook erg leuk. We doen heel veel zelf. Ja, we, we doen, doen met alles zelf. We hebben ja. een studio. Ja. En uh, ja, we doen ook veel producties voor, uh, voor andere uh, zangers, zeg maar. Uh, ja, Z also, jullie, jullie schrijven ook voor andere zangers ja, en zangeressen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Onder andere Mike Pietersen, zeg maar. Johnny Mike Peterson, West, we wat voor gedaan. Danny Braaf. Danny Braaf. Danny Braaf. Dus uh, ja. Hij ja. doen wel lekker achter de schermen. Oh, allemaal een beetje ja. de bekende. Artiesten, zeg maar. Ja, maar inderdaad. Kies, en, en, en juist dat samenwerken, dat vinden we ook fantastisch. Want uh, ook Mike Bitties doet dan weer mee met onze single en zo. En zo hou je elkaar heerlijk. Ja, ze hebben me gemixt en gemasterd. Dat hebben we samen gedaan. Maar, ja. En zijn handenklap staat erop. Dus dat is wel leuk. Doe maar me met nou, gesloten beurs. Ja, ja, ja, te ja, te ja. uh, tegenwoordig kan het allemaal online. Jij weet vast nog wel vroeger had je al grote studio's nodig. En dan kon het allemaal niet. En, ja. en, en tegenwoordig is dat heel makkelijk. Ja. Dus je, en thuis spelen we wat instrumenten in. En ja. dan melen we het weer heen en weer. Even ja. mixen. En zo gaat het. Ja, ja. Alles, ja. Alles, alles met computer ja, tegenwoordig ja. ja, is dat zo. Uh, ja. ja, ik zat inderdaad nog met een, uh, een cassette recorder. Ja. Uh, ja, wie niet toch? Een, een klein mengpaneeltje, vier kanaals. Het uh, is ook een leuke <laughs> tijd. Ja, <laughs> zo aan. ging dat hè? Ja. plaatjes, singeltjes, maxi singles. Leuk uh, noem maar op. Ja, ja. ja, ja. Zeker. En daar uh, ja, blijf je lekker bezig. Want ik al zeg: die samenwerking, Ja, de een die is toch weer even wat helder. En je hebt weer een leuk momentje ouders misschien wel leuk om toe te passen. Ja. Dus je krijgt ja. altijd. Ja, het idee is dat je er altijd wel een beetje meer waarde uit had eh, voor je single Ja, neemt. lekker puzzelen en dan steeds bouwen een liedje. En op een gegeven moment, ja. liedjes liedje is nooit af hoor. Maar op een gegeven moment moet je er een punt achter zetten. En ja, dan, je, dan, je eh, moet ergens een grens rekken, inderdaad. Ja. Ja, ja, dan dus, uh, ga je er te veel geluidjes aan toevoegen. en, en dan ja. wordt het uh, overgeproduceerd, ja. zoals het heet. <laughs> ja, ja, dat is ja ik, ik hoor wel eens nummers dat ik denk van, nou dat is net iets te veel. Ja, ja een beetje overgeproduceerd dan. Hè? Ja, ja, ja. Ik, ja. ja er valt eigenlijk, het zingen valt dan in niet. Ja, dat is ja, niet, de, niet goed. Dat nee. klopt. En dat ja. is uh, nou ja, de regel, less is more, zeggen ze soms wel eens. Ja. Uh, dat moet je soms wel eens toepassen. Ja. Ja. Soms heb ik wel eens het idee of ze het expres doen met een beetje valsing... om dat een beetje te verbloemen, maar... Ja, je weet het niet. Alles is mogelijk tegenwoordig. Alles is tegenwoordig de, mogelijk. Ja, ja dus. tegenwoordig wel. Ik bedoel, iedereen goed. kan zingen tegenwoordig. Ja. Dus, uh, ja, dat heet autotune, dames <laughs> <ze> en heren. <laughs> dat hebben wij ook, maar dat gebruiken we nou, Bijna nooit. Oh, leuk Heel, heel, heel. heel, heel. heel licht. Hij, ja. zegt, hij zegt, vertel eens wat geheimen. Dan moet je wel eerlijk nemen. Ja, ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Hé, hey, dan gaan we een mooie billen draaien. Oeh, Dev Ryan. Ja, Dat toch? Gelukkig ja. is er die niet bij, want we hadden het net over een mooie studio. Maar ja. die staat er dan niet meer als die er is. Die staat er. Nee. Ja, het weer is in ieder geval ook naar. Mooie billen. Heel. Super Dat was hij dan, Jan Smit. En ja. daarvoor hoorde u natuurlijk uh, sidekick met uh, ja, de, de, de, de mooie billen. In de zomer. Ja, dat, in uh, de zomer. Heerlijk. <laughs> moet kunnen. <laughs> ja, ik oh. bedoel, uh, wie kijkt er niet naar? Hè? Ja, uh, dat is, uh, ja, ja, is gezond. Ja, toch? Dat is gezond. Ik bedoel, uh, daar hebben we onze ogen voor gehad, zeg ik altijd maar. Ja, dan moet je gebruiken. Dat moet je doen. Ja. ja, echt wel. Ja. Even kijken. Hoe is die eigenlijk ontstaan? Uh, de, de, de mooie billen. Hoe, hoe is het begonnen eigenlijk? Nou, dat is ook begonnen in. Uh, ja, nou, met, wij, wij kwamen eigenlijk in contact eigenlijk, via mijn vrouw. Die zat, uh, tenminste, was een van de meiden uit Leiden toen de tijd. Laaien. Ja, het uh, ja, laai. <laughs> en die, en die danste ja, eigenlijk uh, veel bij een Nederlandstalige artiesten en zo. Nou, ik leerde haar kennen, zeg maar, een jaar of zeven. Ja, nou, zij ze was een uh, danseres. Uh, dan ja, danseres. En ja. Ik, ik, uh, toen leerde ik haar kennen en zo. Ja, en zij zat een beetje in het Oostenrijk verhaal. En zo kwamen wij in eerste instantie bij Stefan Storm terecht. Een feestartiest. En daar waren we eigenlijk onze eerste drie jaar vertoefd. En dat was de eerste samenwerking. Ja, we hadden deze demo eigenlijk al klaar. Dat is echt natuurlijk een beetje dat bubbeling. En dat lieten we ook horen. Hij zegt, nou, hij zegt, als je daar die def voor kan strikken, is dat wel uh, geweldig. Ja, ja. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Contact gezocht. En uh, nou, Fred was in de studio bezig. En hij kwam boven, hè, Fred? Ja, wel, uh, met zijn skibril op. En een <laughs> dikke winterjas. En, uh, en uh, hij hoorde de demo. En hij zegt, oh, voilà, laten we beginnen. Laten we opnemen. <laughs> Nou, en uh, nou het eerste take. En toen stond hij daar. Wat je willen met je pam-pam-billen. Uh, uh, nou, dat uh, hebben de luisteraars <laughs> net gehoord. En uh, dat, ja dat zo het ging best wel snel qua opname. Hè? Ja, nou, ja. hij uh, gooi zijn jas uit. En uh, ik geloof dat binnen een uur... Uh, stond het er stond erop. Op. Dus uh, oh. dat was de samenwerking in principe. Ja? En we ja. hebben we inderdaad in de promo nog een paar dingen met hem gedaan. In de clip ja. natuurlijk. In Wessendorf nog een paar keer samen opgetreden. Ja, de man is uh, geniaal gek. Ja, van, van alle nummers uh, van jullie. Zijn, uh, is daar overal een clip van? Of? Zijn er uh, ja, alleen bepaalde ja, nummers ja, We hebben over gewoon oh, okay. bij. Ja. Ja. Dus uh, YouTube is wel een beetje lastig zoeken. Weet de Sidekick. En uh, als je dat intikt, krijg je allemaal karate, taekwondo <laughs> en kung fu. Ja, ja, We klopt, hebben weer ja. een lekkere naam ja, gekozen. Ja, ja, ja. maar niet eens. Maar ja, dus maar als je sidekick, of uh, side spatie kick, en dan bijvoorbeeld Travassi of ja, Devere ja, of DJ dan, Core, of dan, ja, dan, dan vind dan je, dan je alles. dan krijg je eigenlijk een ja. verwijzing daar naartoe. Ja. Ja. Dat klopt. Ja, dat, dat, dat, dat heb ik ook ondervonden. Ja, het is lastig, ja, inderdaad. Ik denk, ja, nou ja, ik hoef niet naar een karate school maar... <laughs> Ja, dat vind je snel, hè, met die naam. Oh, ja, oh, oh. nee, joh, maar dat, uh, dat is wel weer... Ja, gezien, ja, ik denk nou, misschien met een streepje ertussen... Dat, uh, dat je hem ook wel vindt. Ja, hoor. Of uh, heeft er vast hier als je er maar wat achter zet of zo. Ja, inderdaad. Dan, dan, uh, uh, en ja, gewoon je, je Facebook natuurlijk. Facebook. En je, uh, daar ja, alles is dat te noemen. Ron en Fred. Uh, dat komt weer natuurlijk uit dat bloed, zweet en Tranen afhaal... waar we uh, die auditie hebben gedaan. jullie hebben ook een auditie gedaan bij uh, bloed, zweet en traan. Ja, en toen, toen, ja, daar was het ineens weer Ron en Fred. Ik zeg, nou, het wordt steeds simpeler. Ron en Fred was eigenlijk Nou heb ik die aflevering... Niet gezien, maar ja. waren jullie toen samen op, uh, op gaan treden? Of? Ja, nee, dat deden we gewoon ja. samen inderdaad. Was dat was op uh, 2 januari 2014. Toch? 15. 15, sorry. Was, we... was dat de eerste uh... Ja, ja was dat was de dat eerste was de aflevering? De eerste. Dat was, uh, wij deden zeg maar uh, Mijn Liefde van Gerard Joling en uh, Jan, Jan Dino. Dino. Ja. Dat oh, staat ah, ook uh, op YouTube hoor. Dat kun Je het ja. ook vinden als ze ja, mensen ja, gevoelig audite, zijn. Auditie, Ron ja. Fred, Sidekick en... Ja. Dus, maar ja, ook dat is weer hartstikke leuk, want, uh, ja, je denkt, nou goed, er zijn zoveel programma's inderdaad, uh, hè, ja, tegenwoordig ja, ja. iedereen kan zingen, je geeft het net aan. Ja. En als je de, inderdaad naar de voorslijst staat, als je daar de finalist hoort, dan denk je, mijn hemel, waar gaat dit heen? Hè? 14, 15 jaar zingen de sterren van de hemel. Ik ga inpakken. Maar je die, ziet toch inderdaad dat dan nou, die anderhalve minuut auditie, we zijn fantastisch ja. weggezet. En je, je ziet dat direct in je boekingen terug. En dat geeft je toch een enige vorm van, oh, dat zijn jullie en het ja. allemaal wel de mensen. Dus Klopt. uiteindelijk doet het toch wel weer wat. Ja. Ja. En dat is wel heel erg prettig. Ja, toch? Ja, want we kregen iedereen wel los tijdens dat programma. Zeker dus, weten. Uh, het was, was hartstikke leuk om te doen hoor. Ja. En uh, da ja, daarvoor, we zijn in april gestart en in 2 januari werd het, uh, de auditie uitgezonden. Oké. Okay. Dus uh, daarvoor moet je nog wel twee, twee keer of drie rondes doen. Ja, dat uh, is een, een hele je in, selectie. Je bent er niet zomaar, maar... Uh, maar ja. jullie zijn er wel uh, aardig doorheen gekomen. Ja, we ja. hadden zoiets van, joh, als we maar op tv zijn en uh, kijken, kijken of dat lukt. En uh, nou, dat lukt. Ja, zeker. Dus, uh, mooie reclame toch? Zeker ja, weten. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat is ook wat. Ja, zeker. Oeh, ja hoor. Was het maar wat. Ja, <laughs> hey, uh, ik ga nog even een plaatje draaien van, uh, van Ilse. Die kennen jullie ook oh, wel, denk okay. ik. Ja, absoluut. Dat doen we met de hurricane. Yes. Een beetje toepasselijk. Ja, of de Hurricane hier bij CFM Entertainment 106.9. En dat allemaal vanuit Zandvoort met de heren Sidekick. Ja, ja we zijn er nog steeds, ah, ja, nog steeds. Is, Het is toch gezellig? Ja, het is super. Maar de oh. Hurricane mag nog wel even wegblijven. Ja. Hoor. ja, het is maar net hoe je het ziet. hè. De hurricane, uh, ja, in de muziekwereld is het, is het de Hurricane ja, dat eigenlijk. Weer waar. Dat is wel weer waar. Wij op het podium zijn ook wel een beetje Hurricane, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat wel, we kunnen nooit stilstaan. Nee, dus uh, de nee. vloer moet extra verstevigd worden dat is zomaar zou we ja. hebben <laughs> gehad. Dat hebben we wel eens gehad, ja. Dat we, dat we hem moeten checken als we samen <laughs> <Ja>, springen. Ja. <laughs> maar dat was een podium buiten, denk ik. Ja, dat was ja. binnen volgens mij, ja, toch? Ja, was binnen, ja. ja. Nou ja, goed, het is goed gekomen. Hè? Geen kleerscheuren. Nee, geen nee, Geen, geen, nee, geen botten gebroken. Dus. Geen botten gebroken. Nee, en nou, nee. gelukkig nee. de mensen ook niet. Dus dat is goed. <laughs> ja, ja, ja. Hey, ja. Even kijken, hoor. Wat, uh, wat, waar gaan we het over hebben? Lijpe shit. Ja, dat lijkt me wel wat. Daarna gelijk. shit. Ja, dat was een samenwerking met uh, producer Kees Tel, Die is best wel bekend uh, van de hits van Maak Me Gek van Gerard Joling en zo ja. En um, die hebben we ook ontmoet. En uh, nou, op een gegeven moment had hij een briljant idee. Hij zegt, ik heb zo'n gaaf idee. Hij zegt, maar ik weet nog niet precies hoe, hoe dat vorm gaat krijgen. Maar het moet wel in, in het Haags dus Hij zegt, uh, het lijkt me hartstikke leuk. Als we terug uit Oostenrijk zijn, dan ga ik een demootje maken. Nou, en uh, we waren vrijdag terug en zaterdag kregen we al een demo uh, ja. via de mail binnen. Of we dinsdag zingen konden zingen. En dinsdag zingen, <laughs> want die is heel snel. En uh, dat was maar toch een leuk, ja, leuke leuk. idee. En, ja. en nou, we hebben samen even tekst geschreven. En uh, nou ja, hij, hij komt natuurlijk uit Brabant. Dus hij belde ook wel eens op, jongens, wat betekent nakko? <laughs> <laughs> want ik weet het echt niet. Nou, wij zouden dus... Nou, van, dat weet uh, weet uh, dat weet weet de, zelfs zelf toch Ja, precies. Ja. Ja, je krijgt helemaal niks, dus je factuur wordt niet betaald, uh. Kees. Ja, hoor, dat je. En, en, uh, nou, Zo ging dat, hè? Zo kwam ja. het tot stand en ingezongen. En, uh, het was echt een lo lokaal uitstapje. Ja, we hadden zoiets van, nou, een beetje Den Haag weer uh, in de schijnwerpers zetten. En ik moet je eerlijk zeggen dat het heel aardig gelukt is. Ja. Nee, het pak wordt goed opgepakt. En uh, ja, als we rondom Den Haag zijn, dan moet hij absoluut gezongen worden. Anders komen we niet <laughs> van het podium af. Nee, nee inderdaad. Ja. Dat is nou, hij is leuk. nog populairder dan als OO Den Haag. Nou, dat is niet. Dat is echt kult. Dat cult. <laughs> ja. Daar moet je ook niet aankomen, denk ik. Nee, nee maar dit, ik denk dat het een leuke aanvulling is. Ja. ja, Zeker voor deze tijd, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan het een beetje door, het nummer. Ja, dus, uh, ja. Nou, erg blij mee. Ja. Dan gaan we hem even draaien. Oké, okay dan. Oké, okay dan. Meesterwerk vergeprint, Naaldhak boe, dat doos op dat snuitje Hé hey, Mokkeltje Ik lus je raf Als een haring zonder uitje. In Den Haag Den Haag Weet iedereen wie psychic is In Den Haag Den Haag Weet iedereen wat feest in is In Den Haag Den Haag Blijf maar mee zo hard je kan. Den Haag Den Haag Blut ik klaar we in de lucht en fan Kijk nou we lekker wavy. Kijk nou, we lekker werfie! Kijk nou, we lekker werfie! Stijk, ik ga helemaal uit zijn plaat! Stijk, ik ga helemaal uit zijn plaat! Stijk, ik ga helemaal uit zijn plaat! Je echt niet staan Hey schatje, ga je mee? We gaan naar Halen, rotje knop, mokum, scheveningen. Ik maak je echt niet dood, met een blije mus. Nou bewegen met die dingen En kijk nou, we lekker waffie. Kijk nou, we lekker waffie. Kijk nou, we lekker waffie. Stijk, ik helemaal uit je plaat. Lappershit, onwes Den Haag is ADO Een biertje en een bako Een broodjebal met mayo Een leppo en een nakko Den Haag is ADO Een biertje en een bako Een ach, leppe shit. Oh. Ja, dat uit de, woorden, uit de mond van een Rotterdammer. Oh, ja. oh, dat hebben we toch wel bereikt, vet. Ja, ja echt, toch? Ja, echt. Hey, uh, ja. De, de naam Sidekick. Hoe is hij eigenlijk ontstaan? Ja, wat ik al eigenlijk een beetje aangaf, die band Only for die coverband, die ja. bestond nog. En wij deden dat er een beetje bij, dus ernaast. Ja, ja, ja. En toen werd dat al een beetje sidekick genoemd. En uh, ja, die stopte toen in 2012. Ik zeg, ja, nou, ja, dan krijg je gewoon natuurlijk... Nou, ja, bekend, ja, alsof jullie iets, iets, iets ernaast hadden, iets zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Okay. En, uh, en toen is die eigenlijk zo ontstaan, durven we maar gehandhaafd. ja, ja. Nou, zo, nou ja, ja laten we staan dan, ja. Ja, prima. Ja, eigenlijk moet je dan nog een beetje van die... Van die karatenschoppen schoppen oh, een karate. Ja, Ja, inderdaad. Ja, ja, zwarte band. <laughs> De derde dan. <dom>. Ja. <laughs> nou, laat maar zo genoeg zijn. Ja. Nou. We al ja. genoeg. Nou, inderdaad. Ja. Een rokje. Ja, was he? nee, het? Nee, is niet Trafassie. Wel ja, uh, ben ik weer in de war. Helaas, zie. Hela, helaas. Me. Uh, Hela, Hela. Sa Samen met Trafassie. Oh, gaan we eerst met Rocky verder. Ja, nou, ook leuk. Rocky ja. 2013. Met die is dit weer? Is precies, precies het goede ja, ja. weer. Het ja. zegt het eigenlijk al, een soort Rockjesdag. Rockjesdag. Uh, ja. Alleen ja. Uh, dit was uh, van mijn gootje. Ja, <laughs> in 2013 hebben we deze opgenomen. En wat leuk om te vertellen is, is dat de clip uh, heeft Rob Ronalds uh, geschoten. Nou, dat is best wel bekend, erop natuurlijk. Ja. En het nou, was hartstikke leuk, een mooie dag. Hè? Een mooie, nou, mooie, nou, dat was ja, echt dit weer. Dit het, weer. Zeg, en, nou, en dan die klanken erbij, lekkere Zuid-Amerikaanse bieten eronder. Ja. Nou, dat doet het altijd goed. Daar worden mensen vrolijk ja. van. En zeker met dit weer, rokjes. Ja. ja. ja. ja. Nou, en het, is ook, het is ook een officiële dag, rokjesdag. Rokjesdag, ja. ja, is een ja. Dag. Ze hebben er een officiële dag van gemaakt. Ja, ja en dit is de bijbehorende single. <laughs> Gaan we doen. Komt-ie. Wordt hij helemaal vrolijk van jullie? Ja, wij ook. Dat ja. blijft altijd lekker zulke klanken. Daar worden ja. mensen ook altijd vrolijk van. Een beetje, een beetje Zuid-Amerikaans. En dat op uh, Nederlandse bodem. Ja, en met deze heerlijk. temperaturen. Nou, wat wil je nog meer? Heerlijk. Aan het strand zitten. Lekker heerlijk. bewegen. Altijd ja, op deze ritmes. Hè? Ja. Volgende dag spierpijn. Heerlijk. heerlijk. Nou, dat heb ik nou ook. Ik, bedoel, ik ben met, met dit weer aan het werk geweest in de tuin. Dus... En, en de fietsen van vandaag. Dus het komt, komt er ook op Ja, inderdaad. Oh. En normaal heerlijk. gaan we gewoon weer werken. Heerlijk. Ja. Dus. Heerlijk. Absoluut. Heerlijk. Ja. Ja. Hey, uh, ja, waar kunnen mensen jullie vinden eigenlijk uh, op de uh, op, uh, op, op te boeken? Of, uh, uh, rood, dit, blauw, dat is ons label. Uh, ja. www.sidekick-online.nl uh, Facebook, Ron en Fred Appeldoorn, of Ron en Fred Sidekick. Op, uh, uh, ja, Twitter. We staan best ja, op Twitter uh, ook, yeah. ja, Sidekick009 is dat, ja. Ja, ik zou jullie de site, volgens mij heb ik jullie er nog niet bij staan, uh, okay. op Facebook. Okay, denk ik. Dat zou ik weet het niet zeker, want ik heb er zoveel. Maar ja, <laughs> ik ook. Maar dan gaan we dat, gewoon zo even Ja, maar alles kunnen ze altijd nog eventjes via de, via de Facebook van de Entertainment for Humor. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zullen dus altijd even kijken. Ja. Dat is toch nou, een helemaal, helemaal goed. Als nee, helemaal op Facebook dat daar ook uh, een, een link staat naar uh, jullie site. Ja, staat onder ja. Voor boekingen en dergelijke. Er is dus een gewone site en er is een soort artiestensite. En ja. tot uh, 06-nummer staat, uh, staat alles erop. Ja, alles erop. Ja. Oké. Okay. Klopt. Ja hoor. Ja, nou dan... Uh, de rest mij nog uh, even kijken hoor. Hela, Hela, Hela, Hela hebben we nog. Hela, ja, Hela, rafasie, met Ravassima. Ravassima, ja. ja, dat gaan we doen. Ja, Zullen we dat doen? Ja. Ja, nou ja, Ook zo vrolijk. Ja, Ook vrolijk. Ja, ja, man is altijd vrolijk. Zo is het. <laughs> So De Massini. Hela. Hela. Hela. Hela. Trabassima. Hey. Ja, maar. Ja, Kleine wasje is de grote wasje. <laughs> ja, ja die, die, die, die, dat is de bekendste van hem, ja. geloof ik hier. Komt, Ja, daar uh, komt hij nooit vanaf. meer vanaf. Maar vandaag. dat wilde hij ook niet. Nee, nee dat is nee. hartstikke. Blijf een gaaf nummer ook, hè? Ja. ja. ja. Nee, heerlijk nummer. Ja, ik, ik heb hem uh, momenteel niet, uh, niet bij me. Ja. En, uh, en de clip was ook leuk. Hè? Had hij hier wat danseressen meegenomen? We hebben ook een, een clip van uh, dit nummer gemaakt. En uh, daar hebben we zo gelachen. Dan loopt hij met lollies over het podium. Ja. en maar allemaal lolly. En al uh, die dansen. Dat is ook nog zo'n hit van ja, geweest. Ja, ja, mooi. <laughs> dus boom. Ja, heel ja. leuk gehad hè, met hem. En daar komen we komen nog vaak tegen. Dus uh, ja, blijft leuk. Ja, ja. toch? Ja? ja. Kijk hoor. Nou, voor de rest uh, hebben we eigenlijk niks meer te liegen. Nee, helemaal ja. niks. Nee, helemaal niet. We zijn helemaal uitgeknepen. Helemaal uitgeknepen. Ja, helemaal, helemaal <laughs> uitgeknepen. <laughs> ja dat klopt. Nee, uh, ja. Nou ja, we hebben uh, ja, jullie site gehad. Uh, Twitter. Uh, alles. Staat, al sta, al, uh, Twitter staat ook een link op, uh, op Facebook. Ja, op ja staat site. er ook op. Ja, bij ja, info. Ja. Ja, klopt hoor. Ja. Dus uh, we zijn als mensen te goed zoeken, zijn we ook nog te, te vinden. Ja hoor. Dus, uh, ja. Nou, mooi. Dan gaan we bij deze... Of was de afscheid van jullie nemen? Ja, ik gaat er zo snel, hè? Ja. ja. Zo'n dus, zo zo zo uur is haast... Uh, is helemaal niets. Helemaal niets, nee. <laughs> nou, in ieder geval bedankt uh, voor de tijd. Fantastisch hier ja. zo. Ja, en natuurlijk, uh, alle luisteraars bedankt, ja. Ja. ja, jullie ja. ook bedankt voor de, de bedankt. reis hier naartoe, ja. natuurlijk, voor het komen. Graag gedaan. Ja. Graag. Super. Ik bedoel, uh, het is toch ook niet uh, helemaal dat je zegt van... Ik had liever in de tuin gezeten. Ja. Ach. Of op het strand, oh. of uh, ja een lekker op ergens aan tafel Maar nou goed, blijf wel je hobby. Toch, dus uh, we vinden het nog steeds leuk om te doen. Ja, absoluut. Ja. En dadelijk nemen we een hobby, hobby en werk, hè? Ja, wel. <laughs> ja En we kunnen dadelijk ook nog in de tuin zitten, hoor. Dus ga ja, lekker ja, ja, je er je kan een beetje. Je kan hier ook nog aan het strand. Of, ja. uh, of jullie gaan naar Scheveningen. <laughs> vlak ja. ja. vlak ja, dat vlakbij. Dat zitten ook vlakbij. Ja, het is net om de hoek, zo wat Ja, nou, inderdaad. <laughs> leuk opstand. Hey, bedankt voor de uitnodiging. Ja. ja. En luisteraars en, uh, Ja, graag. Uh, Graag zien jullie de volgende keer weer terug. Nou, leuk. De, nou, ook weer met een, een, een we? lekkere, een goede, een grote hit. Ja, la, Laten we het hopen. We gaan ons best doen. We zijn nog weer okay. bezig, hè? Ja. dus uh, wie weet. We gaan ja. het nog eentje doen voor jullie. Oké. Okay, een, een, een lekker feestje. Oeh. de apenstief feestje. in de zomer. Yo. Hey heren, fijne terugreis. Ja, dankjewel. En bedankt, hey, en doei doei. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Zijn ze lekker. Nog eentje, want ik heb de tijd Nog eentje, wel. we halen een stekker Nou, nog eentje dan Nog eentje, ben ik nog bijna ziek? Nog eentje, hoe oh, en we nog maar tien Nog, een. nog eentje, krijg weer op een flikker Oh, bijna midden van de week Want maandag, ga ik weer beginnen Dinsdag moet ik wat verzinnen Woensdag kan ik niet meer slikken Te zakken. Voel ik al die kriebels, Dus lekker biezen pakken met de rondgang naar de stad. naar mijn favoriete kroeg. Hallo, ze laat ik thuis morgen vroeg is vroeg genoeg. Zit ik op een bank, doe in mijn koppie, snack een lekker drankie, hang aan de bar. Kijk ik naar al die vrouwen. Een borreltje of twee, en ik weet niet meer te houden. Kijk, ze dansen op de toog. Ik hou het echt niet droog. De zwaaiels springt om deunen zing ontopgebonden. Handen lekker Ik hou van een feestje trouwen. Oh ja, zo ja. Lekker feestje op af de Met een biertje in mijn klauwen. Ja, hou maar, hou maar, hou maar. Terwijl het klokje tikt, klok ik nog even door. En als het dagelijks wordt, dan zingt het hele koor. We gaan nog niet naar huis. En Zak eens lekker door, zak eens lekker door, zak eens lekker door. Ik begin het borst van te krijgen. Nou, zullen we het eens even gaan doen? Nou, heen hoe was zes lekker, nog eentje, want ik heb de tijd. Nog eentje want nu was een stekker. Nog eentje ben dan mijn zikker. Nog eentje doen we nog met die. Is dan weekend. Nog eentje krijgen we op een flikker Maandag, ga ik weer beginnen. Dinsdag moet ik wat verzinnen. Woensdag kan ik niet meer slikken Donderdag, sta ik al dikken. Ja, is dat die van de zaterdag Lekker hoor. ga ik naar de zaterdag, Zondag, Stad van die lange poten. Hij hey, komt, moet je horen. Misschien zullen we het te bij de beste We Ik krijg een doorsvang. Ja, wij ook. Doe mij een pik de Nee, happy. En weet je wat? Geef mijn grabaad naar achteren oké. Okay. van op de bar. De shirtjes die we willen. lekker feestje op afgeskieren. Met een biertje in de klauwen. Handjes in de hoogte, handjes opzij. Een lekker feestje op afgeskieren. Ik hou van een feestje bouwen. Lekker hoor. Lekker. Naar Marsel. dag. Ja heren, een hele goede reis naar huis. Naar Den Haag. En we gaan verder met Arita Franklin en George Michael. En No, You Were Waiting.